1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De econoom Sylvester Eijvinger is in Milaan met andere pollenbozen om te praten over de redding van de euro. Allemaal aan de vooravond van de zoveelste EU-top. De kandidaat in de nieuws- en sportquiz komt uit Dordrecht en heet Henk Schreuder. Nu eerst het NOS-nieuws met Dorot Meeg. In Nieuwegein heeft 70% van de wijk Vreeswijk weer stroom. Het zijn een kleine 5000 huishoudens. De andere wijken zitten nog steeds zonder elektriciteit. In totaal zitten nu ruim 13.000 huishoudens zonder stroom. En lang dat nog gaat duren is niet duidelijk. In Nieuwegein viel gisteravond tijdens het onweer de stroom uit. Belangrijke punten, zoals verzorgingshuizen, zijn aggregaten neergezet. Net de Stedin steden houdt er rekening mee dat de problemen in Nieuwegein... pas in de loop van het weekend helemaal zijn opgelost. Een lid van een arrestatieteam van de Nederlandse politie... is tijdens een oefening in Groot-Brittannië om het leven gekomen... Volgens de politie IJsseland verongelukte hij tijdens een hoogteoefening. politieman maakte deel uit van het arrestatieteam Noord- en Oost-Nederland. De politie komt later met een verklaring. Twee grote afgewaardeerde banken hebben kritiek op de werkwijze van kredietbeoordelaar Moody's. Die verlaagde gisteren de status van 15 grote buitenlandse banken. Maar volgens de Royal Bank of Scotland en het Amerikaanse Citigroup... kijkt Moody's te veel naar het verleden... en houdt het bedrijf geen rekening met de huidige verbeterde toestand van de banken. Volgens Moody's is de kredietstatus van de banken verlaagd vanwege de eurocrisis. Door de lagere rating moeten banken mogelijk meer gaan betalen om geld te lenen. De vrachtwagenchauffeur die gisteren werd aangehouden na een dodelijk ongeval op de A73 is vrijgelaten. De politie zegt dat de man van 26 uitgebreid is verhoord en zijn verhaal duidelijk is. Wat de man heeft verklaard wil de politie niet zeggen. Hij blijft wel verdachten. Gisterochtend werd een 30-jarige trucker uit Bakel op de A73 bij Nijmegen, doodgevonden bij zijn vrachtwagen. De politie kwam de verdachte op het spoor via een getuige. De partijtop van D66 wil de zittende Kamerleden... weer een hoge plek op de kandidatenlijst geven. Alleen Boris van der Ham keert op eigen verzoek niet terug. Op de conceptlijst staan de overige negen bij de eerste dertien. Hoogste nieuwkomer is COC-voorzitter Vera Bergkamp op plaats vijf. En de lijst wordt aangevoerd door Alexander Alman Als ik nu kijk naar deze groep, dan zou ik willen dan zou ik wensen, dan ga ik eraan werken, dat dit ook de fractie wordt. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Uh, we gaan een paar stevige weken, maanden tegemoet. Maar met dit team gaan we absoluut zorgen dat Nederland nu vooruit gaat. De lijst is een advies van de partijtop aan de leden. Die moeten er nog over stemmen, waardoor de volgorde nog kan veranderen. De scheidsrechter die op het EK voetbal een zuiver doelpunt van Oekraïne niet toekende... heeft toegegeven dat hij een grote fout heeft gemaakt. Scheidsrechter Victor Kassai had in de wedstrijd Engeland-Oekraïne niet gezien... dat de bal al over de doellijn was toen een Engelse verdediger hem wegschoot. Engeland won uiteindelijk met 1-0 en Oekraïne was daarmee uitgeschakeld. Kassai zegt nu sorry, we hebben een fout gemaakt en zijn ontgoocheld. Na afloop van de wedstrijd barstte de discussie weer los... over de inzet van technologie op de doellijn. Tennister Robin Haase heeft zwaar gelood voor Wimbledon. In de eerste ronde ontmoet Haase de Argentijn Juan Martín Del Potro. Op de wereldranglijst staat Haase 40 ste Del Potro is nummer 9. Aranska Rus speelt tegen Misaki Doi uit Japan. En debutante Kiki Bertens ontmoet in de eerste ronde de Tsjechische Lucy Safarova. Het weer nog vanmiddag wisselend bewolkt met af en toe een bui, mogelijk met onweer. Het waait de hele dag flink en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen weinig verandering, stapelwolken en soms wat zon. Na morgen minder wind, maar het wordt wel een regenachtige zondag. ANWB-verkeersinformatie. Ah, het aantal problemen op de weg is afgenomen. Er staan nog wel een paar korte files bij Gorkum-Utrecht en bij Maastricht. En ook op de A50 is het al wat drukker, van Arnhem naar Os. Maar wat echt opvalt is dat de A28 nog steeds dicht is, van Zwolle naar Hogeveen. Er staat uh, tussen het knooppunt Langhorst en Zuidwolde staat er een vrachtwagen. Die wordt geborgen. Gaat waarschijnlijk nog een uur duren. Verkeer richting Groningen wordt omgeleid via Heerenveen over de A32 en de A7.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 Dit is de Radio 1 Sportjober. 54 punten, dat is nog steeds het topscore in de nieuws- en sportquiz. Zometeen een nieuwe ronde. Maar nu eerst naar het nieuwe Hier thuis. zijn Jonathan de Graaf en Jurgen van den Berg. In Nieuwegein zorgt de stroomstoring nog steeds voor problemen. Ruim 13.000 huishoudens zitten nog zonder stroom. Na blikseminslag in twee transformatorhuisjes. De schade voor winkeliers is groot. Bij het grootste winkelcentrum in het gebied... vrezen ze voor tonnen aan omzet mis te lopen. En bij deze supermarkt zijn ze bang dat ze straks een hoop moeten weggooien. Die verleemderen kennen is natuurlijk wel lastig. Want dat is uh, wel iets waar uh, je heel voorzichtig mee zijn. Nee, natuurlijk het moet allemaal weg. Te gaan, ja. niet, maar dat je daar de waarde van bepaalt. Het is stikdonker in de supermarkt. geen het is helemaal op de tast. Kijk, vaccinalistje. Ja, u weet de weg hier, maar ik moet echt uitkijken waar ik loop. Ja. Wat komt zij doen? Ik hoor de file-amerikaan weghalen. Ja, kijk, alle, alle versartikelen, alle diepvriesartikelen... dat moet allemaal weggegooid worden, helaas. Nu al? Het is allemaal, ja, de temperatuur is zeg maar te hoog uh, gekomen... zodat je het niet meer uh, mag verkopen. Nou, hoeveel tijd is dat? Want het is dus sinds gisteravond nou, 12 uur. Dus ja, dat is veel te lang. Het is ja, hoeveel meer tijd meer. heeft u? Hoe, hoe lang mag het duren zeg maar, om dat te voorkomen? Nou, licht aan. Kijk, als diepvries in afgesloten uh, kasten dan kan het vrij lang goed blijven. Maar bijvoorbeeld koelingen waar, waar zeg maar geen glas voor zit, of geen andere systemen voor zit, dat gaat vrij snel. Dan ja. praat je over een paar uur, en dan wordt de temperatuur te hoog. Ja. En dan mag ik het niet meer verkopen, en dan wordt het gedumpt. Mag het niet verkopen? Je wordt er toch niet meteen ziek van? Ja, er zijn richtlijnen van de cursus voor waren. Die zegt gewoon van een bepaald artikel wat ik verkoop, zeg maar, wat uit de winkel gaat, dat moet voldoen aan bepaalde eisen. Ja. Nou, ik zie dat ze nu met het, laten we even heen gaan, met het schijnsel van <laughs> het schermpje van de smartphone. Ja. Zo handig. Even ja. kijken naar de worst. Het voelt nog cool. Ja, het voelt nog wel ja, cool. Heb ja. Ja, maar... het dus het voelt nog heel cool. Het maar... is dus echt heel erg zonde om dit weg te gooien, ja, al die lekkere ja, worst. Ja, ik ben het helemaal met u eens, maar ja, ik mag het niet meer verkopen. Gaat ja. je allemaal weggooien? Alles weg. Alle vlees weg, ja. alle gesneden. Die, die is, weg, die ja. is uh, bijna ja, zo die is, als... Uh, ja, de rosbief ziet er niet meer zo lekker uit. Ja, de... Je gooit echt voor het, ja, tienduizenden euro's gooi je voedsel weg. En dat, uh, dat gaat je in principe wel aan je hart, maar ja. Ja. Je hebt geen alternatief. U heeft ja. pech, want de energieleverancier die levert niet. Bent u daarvoor verzekerd of ja, kunt u het claimen? Ik ben daar gelukkig wel voor verzekerd. De man van de verzekeringsmaatschappij is onderweg. En dat gaat hij dan weer claimen bij de energiemaatschappij? Ik zou niet weten wat hij ermee doet. Maar hij zorgt wel dat ik mijn centen krijg. Maar straks heeft u het weekend legenschappen hier. Afhankelijk wanneer de stroom weer komt. Als er stroom komt, heb ik eerst uren nodig... om die winkel weer zodanig te maken dat we de klanten goed kunnen bedienen. Want alles moet lukkig weer aangevuld worden. Dat kan pas op het moment dat er stroom is... Dus uh, ja, ik verwacht dat ik uh, voorlopig nog wel even dicht blijf. Hoppa. En de Ja. Yes. En de Bami-pakketten. Ook. Alles. Het omgekeerde werk van de vakkenvuller. <laughs> u neemt zelf toch nog wel wat mee naar huis, wat u niet meer nee, mag hoor. verkopen? Nee, nee. straks een ijsje willen, dan een ijsje krijgen. Hoe snel moeten we dan zijn? Of zijn die ook al gesmolten? Nee, dat valt mee. We kunnen nog even heen lopen naar de kasten. Het is al wel zacht. Ideale ja, maar, maar, maar, maar, maar, consumptie, hardtijd nu. nu. Het hard, gaat nu erg hard. Ook die hele lekkere ijsjes ben op ooghoogte? We hebben momenteel een actie met Ben Jerry's. Dus ja. hebben we hebben ontzettend veel Ben Jerry ijs, maar dat moet allemaal... Het weg. is nu gratis even. Ja, ja. Als je een ijsje ja. wil. <laughs> nou, nee, dank u. Ja. Moet u niet de voedselbank ja. nog blij maken, of is het ook te laat? Nee, ik denk dat ik dat het te laat is, ja. Ja, dat ja, is erg jammer. En daar gaan de frieten. Ja, helaas. Dat was een bijdrage van Matthijs van der Wiel. De crisis in de eurozone bereikt een nieuw hoogtepunt of dieptepunt, zo u wil. Nu Moody's de kredietpositie van 15 grote internationale banken heeft afgewaardeerd. En de vraag is of de Spaanse banken genoeg zullen hebben aan het noodpakket dat ze hebben gekregen. We gaan over praten met Sylvester Eivinger, hoogleraar Financiële Economie. Dag meneer Eivinger. Goedemiddag. Ja, u zit in Milaan. U praat daar met allerlei Europese topeconomen genoeg te bespreken. Ja, we hebben net vanochtend hadden we een... een, een, een... Van uh, Lorenzo Binismaghi. die uh, tot voor kort uh, bestuurder was van de Europese Centrale Bank. zoals u weet. en uh, op een zeker moment toen uh, plaats moest maken. voor het aantreden van Draghi. als president van de ECB. en die heeft gepleit om het micro prudentieel uh, toezicht op banken. onder te brengen bij de Europese Centrale Bank. Dus daar hebben we ook onder andere over gediscussieerd. Ja. Dus dat is heel interessant. Ja. Ja. Is er een beetje overeenstemming onder economen daar. hoe het moet? Nou, er is wel overeenstemming dat uh, Europa een behoorlijk grote stappen voorwaarts moet maken. Daar zijn we het eigenlijk allemaal over eens. Uh, maar dat de politici eigenlijk veel te laks zijn in, in dat perspectief. Kijk, we zien natuurlijk dat er enorme complexe problemen zijn. De schuldenproblematiek van de overheden. Problemen bij banken, die uh, natuurlijk verknoopt zijn. Dus de bankenprobleem is verknoopt met het schuldenprobleem van de overheid. En dat betekent gewoon dat uh, de top van volgende week... Uh, de Europese Raad, hmm. natuurlijk toch wel met een masterplan moet komen. En dat masterplan zal natuurlijk nogal uh, bediscussieerd worden. En daar zullen een aantal onderdelen van moeten uh, overeengekomen moeten worden. Het eerste is natuurlijk het idee van de bankunie. Dus met andere woorden, we hebben gezien uh, bij de Bankia en überhaupt de Spaanse banken dat het toezicht daar niet goed was... Daar ja, is veel misgegaan. Nou, we weten wat dat inmiddels kost. 50 tot 60 miljard ja. euro gaat dat waarschijnlijk kosten. Dat is berekend. En, da en dan is het nog uh, de vraag of ze wel te redden zijn, hè? Uh, ja, maar goed, kijk, dit zijn systeembanken. Dus u kunt eigenlijk deze banken niet failliet laten gaan. Want dan gaat ineens het hele financiële systeem uh, in Spanje uh, ten onder. Ja, dus dan zal er nog meer geld bij moeten misschien? Daar zal meer geld bij moeten, maar uh, toezicht uh, door de Banco de España is natuurlijk ook niet goed geweest. Dus met andere woorden, de discussie van de bankunie is natuurlijk gelijk uh, gerelateerd aan het Europees toezicht macro- en micro-prudentieel, zoals we dat zo netjes heet... Uh, van de banken. En uh, is ook gecom uh, gecombineerd met het Europese depositogarantiestelsel. Ja, dus ja. dat is ontzettend belangrijk, die BankenUnie. En de Duitsers die hebben weer gezegd... ja, kijk, als we een BankenUnie krijgen... dan moeten we ook een fiscale Unie hebben. Ja. Want we moeten ook landen kunnen controleren. En dan praten we dus inderdaad over uh, een ander economisch bestuur... in termen van uh, begrotingen... Uh, die gewoon tot nu toe eigenlijk het nationale domein zijn van regeringen. Hmm. En die zullen dan gecontroleerd moeten worden. En daar zijn bijvoorbeeld weer de Fransen tegen. Ja. Dus maar... in die zin zijn al die problemen verknoopt. Ja. U, u zegt er moet een masterplan komen op die top. Uh, maar goed, dat, daar roepen we al zo lang om met z'n allen. En het lijkt alsof de politici maar uh, ja, blijven rondjes draaien. Daar komt nog doorheen de afwaardering van Moody's. Hè. Die treft een aantal grote banken. Bank of America, Royal Bank of Scotland, BNP, Paribas, de Deutsche Bank. Dat zijn grote internationale banken. Wat betekent dat. Nou, dat was eigenlijk wel verwacht, want als u gewoon keek gewoon naar de spreads uh, en ook naar de posities, de balanspositie van die banken, was eigenlijk de afwaardering geen verrassing. Kijk, u moet het zo zien: uh, de rating agencies, dat zijn een soort uh, eermannen die bevestigen wat dat er slecht weer aankomt. Dat slechte weer dat zal wel aankomen voor de banken. En uh, de rating agencies zoals Standard Poor's en Moody's, die bevestigen dat met hun ratings. Dus het was eigenlijk niet iets wat onverwacht was. Maar is het niet maar... zo dat daar extra twijfel door ontstaat, ook weer op de beurzen en, en alles wat daar vast vasthangt? Nee, dat was al lang ingeprijsd door de markten. De financiële markten hadden dat al lang ingeprijsd. En dus met andere woorden, in die zin was het eigenlijk alleen maar een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Dus in die zin, uh, ze versterken misschien een beetje de onzekerheid op de markten. Maar het is niet voor de toezichthouders en ook voor de regeringen een grote verrassing geweest. Nee. Uh, uh, maar het grote probleem is natuurlijk: hoe gaan we nou. Een agenda zetten voor de toekomst. Want kijk, u kunt natuurlijk zeggen: ja, we, we hebben uh, crisismanagement, maar we zitten al twee jaar, misschien wel zelfs drie jaar ja. crisismanagement in de eurozone. En dan komt een moment dat op een zeker moment je ook een perspectief moet bieden. En dat perspectief dat moet echt in de komende maanden geboden worden, want anders gaat het dus helemaal mis. Ja. En u weet, politici zijn nou eenmaal niet uh, erg uh, proactief op dat veld. Uh, uh, nu is er vandaag hier in Italië, in Rome, op initiatief van Mario Monti... Uh, de premier en bijeenkomst van de uh, zeg maar vier uh, leiders van de grote landen. Dus uh, president Hollande, kanselier Merkel... Uh, premier Agroa van Spanje en uh, Mario Monti. En dan probeer je ze in ieder geval over de grote lijnen het eens te worden. Dat is ontzettend belangrijk. Er uh, zullen ook op een zekere compromissen moeten worden gesloten. Ik vermoed... Dat men bijvoorbeeld uh, wel eens zou worden over het aanwenden van de structuurfondsen. Dat is heel belangrijk om de groei in Zuid-Europa aan te moedigen. En ook de rol van de Europese investeringsbank. Maar er zijn ook bijvoorbeeld thema's zoals de eurobonds... Ja. waar de Fransen en du Duitsers uh, uh, ja, contraire staan. Ja, nogal, hè? Ja, die zijn lijnrecht tegenover elkaar. Die, die bankenunie nog even, want daarvan zegt u dat is echt nodig. Het IMF vindt dat ook. En nu de politici nog. Ja, maar u weet, politici die wachten altijd tot het moment dat het echt niet anders kan. Tot ze met de rug tegen de muur staan. Of aan de rand van de afgrond. Hè. Anders komen ze niet in actie. En bovendien, ja, we hebben toch te maken in Europa met zeer complexe problemen. En het leiderschap van politici in, uh, in veel landen is toch redelijk middelmatig. Kijk u gewoon naar Spanje. Uh, premier Agoy, die is nu vijf, zes maanden aan het bewind altijd, uh, zeg maar, goed proactief gehandeld. Heeft ook niet goed gecommuniceerd. Denkt u bijvoorbeeld aan de bankieaffaire. Ja. Dan heeft die buitengewoon ongelukkig geopereerd. En dat maakt de onzekerheid in de financiële markten alleen maar groter. Dus het van alle onzekerheid en alle, alle, alle, alle twijfel die zit eigenlijk bij uh, de, de, zeg maar het niet handelen, het onvermogen van de politici op Europees niveau. Meneer Eifinger, u zegt uh, er, er, er moet iets gaan gebeuren. Uh, die onzekerheid duurt nu ook te lang. Er moet wat perspectief komen, uh, want anders gaat het mis. Hoe, hoe mis is mis? Nou, dan praten we over eventueel als alles echt misgaat. Uh, dat de eurozone uiteindelijk kan vallen. En daar moeten we niet aan denken. Dat zou inderdaad enorm veel geld kosten. En het zou ook de problemen uh, uh, verergeren uh, Voor Nederland, maar ook voor alle andere eurolanden, zou dat dus enorme uh, welvaartsverliezen en enorme vermogensverliezen betekenen. Uh, ik heb al uh, geprobeerd dat uh, te berekenen. Het was erg moeilijk om dat te berekenen. maar uh, als de hele eurozone uiteen zou vallen, en dan praat je dus over uh, de kosten voor de totale eurozone in termen van vermogensverliezen en welvaartsverliezen, dan moet je toch wel denken aan 8000 tot 10.000 euro. miljarden 10.000 miljard euro. Dus uh, dat is natuurlijk tien keer zoveel als bijvoorbeeld het, het uh, noodfonds, EFSF en ESM. Ja, is, dat, is dat nog wel iets wat maar blijft hangen, wat maar boven de markt blijft hangen? Ja, omdat natuurlijk de regeringsleiders... die moeten eigenlijk gewoon het noodfonds uh, uitbreiden. Die moeten eigenlijk zorgen dat ze gewoon ook op de top uh, volgende week... het noodfonds is te klein om Italië, Spanje en Portugal te bedienen. Dus met andere woorden het is nu 700, 750 miljard. Dat is dus tijdelijk noodfonds EVSF en het permanente noodfonds ESM. Maar we weten natuurlijk dat de herfinanciersbehoefte van Italië en Spanje... die twee grote landen veel groter is... Dus dat betekent dat het noodfonds, het permanente noodfonds en het tijdelijke noodfonds, die gestapeld worden, toch ten zeerste uh, verhoogd moeten worden naar duizend en bijvoorbeeld 1200 en misschien wel 1500 miljard euro. Dat is heel veel geld, maar dat is toch nog uh, een, een fractie van de kosten van het uiteenspatten van de eurozone. Ja. Dus op een moment moeten de regeringsleiders wel eens een keer in actie komen. En dat is eigenlijk volgende week op de Europese Raad. Laten we hopen dat ze dat doen. Ja. Meneer even nog even een ja, hele, hele triviale vraag misschien. Uh, voor de euro, wat is het beste? Wie wint er vanavond? Griekenland of Duitsland? Nou, weet u, voetbal, ze kunnen beter strijden op het voetbalveld... dan strijden uh, in de eurozone. Ja, dat, en dat maakt het mij niet uit wat de uitval is. Nee. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon kwam vanuit Milaan. Sylvester Eivingen, hoogleraar Financiële Economie. Dank u wel.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 Jim Croce, de allereerste LP die ik uh, thuis opzette. Ik was het denk ik, vier of zo. Bad, bad Leroy Brown. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Dat is een jaar of twintig geleden dan, uh, als ik ja, zo terugreken. Ja, dat is nog niet zo lang. Uh, we gaan de nieuws- en sportquiz spelen. 54 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. En uh, daar moet hij overheen en hij is Henk Schreuder uit Dorder, het kandidaat op deze vrijdagmiddag. Hartelijk welkom. Dank u wel. U staat ze morgens op en dan, waar houdt u zich mee bezig? Nou, ik begin om half zes naar het uh, ontbijt televisie te kijken op Duitsland. Om zes uur gaat Radio 1 aan. Uh, dan om kwart voor zeven kijk ik naar het nieuws op RTL 4. Om uh, zeven uur naar het nieuws op uh, Nederland 1. Ik hoor een hoge score aankomen. Ja. Nou, <laughs> nee, maar ik bedoel, wat doet u in dagelijks leven? Ik ben journalist. Oké. Oh, oh, ja, maar kijk dan uh, snap ik het ook wel dat je zo. Is dat voor welke blad is dat? Ik ben nu een kleine zelfstandige op een laag. Drempelige vloer, maar ik heb ooit uh, ruim 20 jaar bij de Telegraaf gewerkt. Kijk aan, kijk aan. We zijn op afroep beschikbaar. Uh, laten we zeggen, Freelancer heet dat, ZZP'er. Ja, nou, zo'n beetje. Ja. Maar dan snap ik inderdaad wel die nieuwshonger. Uh, nou, we kijken of dat, uitbetaalt, uh, of dat zich uitbetaalt, want uh, we gaan eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen: 54, dat is de te kloppen score dus. De situatie is nu zo dat uh, we met mannenmacht uh, werken aan het, uh, aan het herstel. Het is heel donker en er is niks te doen. Nee, niks doet het? Nee, niks doen. De stroomstoring duurt in ieder geval nog de hele dag... en kan mogelijk uitlopen tot in het weekend. Ja, dat is duidelijk. Het was noodweer gisteren. In de provincie Utrecht uh, zorgde bliksem voor een stroomstoring. In welke gemeente zitten uh, duizenden huishoudens zonder stroom? In Nieuwegein. Dat is correct. Maar ook in de omgeving zoals Jutfers. Ja, Precies, dat staat hier dan niet bij, maar ik geloof u meteen. Uh, kwart over negen sloeg de bliksem voor het eerst in. In eerste instantie zaten 5000 mensen zonder stroom... Uh, maar inmiddels is het wel weer redelijk hersteld. Nog lang niet bij iedereen. Vraag twee, hoe heet een netbeheerder die nu met man en macht werkt... om het licht in Nieuwegein weer te laten branden? Dat is Stedin. Ja, dat is goed, heeft een nota neergezet bij instellingen... waar de storing echt nijpend is, zoals bijvoorbeeld de verzorgingshuizen... En de politie heeft de automobilisten gevraagd zachter te rijden... omdat de stoplichten ook niet werken daar. Dan gaan we door naar de sportvraag 3. Uh, Tsjechië en Portugal speelden gisteren om een plaats in de kwartfinale van het EK. Cristiano Ronaldo was weer de man bij Portugal. Hij kopte zijn ploeg naar de winst. Wie gaf Ronaldo de voorzet waaruit hij scoorde? Ik denk Nadi. Dat is niet goed. Het uh, goede antwoord is Motinho. Dat was overigens het derde doelpunt van uh, Ronaldo dit toernooi tegen Nederland. Maakte hij er ook al twee? Hè? Vraag 4. Voor welke Tsjechische international was dit zijn laatste Interland? Gek, maar die weet ik ook niet. Milan Barros heet hij. Na de wedstrijd vertelde hij in de kleedkamer aan zijn teamgenoten... dat hij ermee stopt. Het applaus dat hij daar kreeg duurde zeker vijf minuten. In 2004 werd Barros nog topscorer van het EK met vijf doelpunten. Gaan we gaan nu een fragment laten horen. Wie is hier aan het woord? Het is een, een, een, geen makkelijke keuze, want ik heb met heel veel aspecten te maken. Ik kijk niet alleen maar naar... Als het ook puur met voetbal ging in mijn gedeelte, ja, dan was ik er waarschijnlijk al uit. Maar uh, ik moet met meer dingen aan meer dingen denken. Dat is goed. Hij vertrekt bij AC Milan. Hij weet nog niet precies waar zijn toekomst ligt. Misschien Brazilië. Misschien Brazilië. Ja, dat wordt nu wel heel vaak gezegd. Hij heeft heel veel aanbiedingen gekregen. Schijnt. Hoe lang heeft Zeedorf bij AC Milan gevoetbald? Dus vraag sis. Ja, ja. Dat is goed. In 2002 maakte hij de omstreden overstap van Inter naar AC Milan. De twee stadsploegen natuurlijk. Cedo van tien prijzen met Milan, waaronder twee maal de Champions League. En dan gaan we naar vraag 7, de laatste vraag. U weet het waarschijnlijk wel, want u luistert vast vaker. U kunt het aantal punten behoorlijk opvijzelen. U krijgt aanwijzingen over een persoon. De vraag is wie bedoelen we? U zegt stop als u het weet... Uh, geen herkansing, dat heb, zeg ik ook elke keer bij, uh, hoe meer uh, aanwijzing u nodig heeft. Des te minder punten verdient u. We zoeken dus een persoon. Hier. Tussen de lust verkondigde ik liefde. 3. Mijn rang was hoger dan hoe men mij kende. 2. In Utrecht... Uh, ja, twee. Voor twee punten was dan in Utrecht... heb ik een plansoen in Doetinchem, een straat. En voor één punt was het burgemeester Eberhard van der Laan... wil een straat naar mij vernoemen. En u hebt helemaal gelijk. Het antwoord is majoor Boschart. En volgens mij zei u stop bij drie punten. Ja, ja ik weet niet. Of ja, de een... wel twee. Ja, de jury ik mag mee. me we daar helemaal zei, niet meer mee bemoeien. snel zitten cijfer Zeven uh, ja. komen we op. Dus dat is uh, de vermenigvuldigingsfactor die we zo meteen gaan hanteren om boven die 54 uit te komen. Maar eerst een glas water en een slok. En achterover zitten deel 2 van de quiz komt eraan. Mooie heldgevel, mooie heldgevel. Je kunt ook nooit eens zeven rustig op een voetstuk staan. Je was de eerste op de maan, komt er verdomme vandaan? Dan komt de Stefasdel. Hij kan de fles niet laten staan Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan de luiten eens op gaan staan je ziet je vijand veel beter toe hier dan daar bij jullie onderaan Het is mijn enige mooie door hell boy dat is mijn enige mooie door hell boy dat is mijn enige mooie door hells dat is de en de Munnik. Morgen zijn ze hier te gast tussen 1 en 4. We spelen deel 2 van de quiz. Henk Schreuder is de kandidaat. Hij is 64 jaar, komt uit Dordrecht, scoorde net factor 7. Hoogste score tot nu toe is 54. Dat betekent dat er minimaal 8 goed moeten zijn. Liever meer, want er komen nog een paar kandidaten. Uh, maar dat is de uitdaging. 90 seconden de tijd. Veel vragen als u het antwoord weet, uh, dat onmiddellijk geven. Pas roepen als u het niet weet en u moet vragen uit laten stellen. Dat zijn de spelregels. Hier komen ze. Welk... Daar komt hij Welk konijn werd gisteren 57 jaar oud? Geen vrouwen, denk ik. Nijntje. Wat voor soort behandeling wordt vanaf november een monopolie van de tandarts? Het bleken van de tanden. Dat is goed. Hoe heet de regisseur die geld bij elkaar heeft gekregen om een film over Jezus te maken? Verhoeven. Dat is goed. Drie leden van welke Britse boyband moeten de fiscus miljoenen betalen? Geen idee. Take that. In welk land is een kneedpomp bij een kerncentrale onderschept? Pas. Zweden. Wat is de naam van de oud-Ajax-topman tegen wie een miljoenenclaim is ingediend? Uh, van der Boog. Dat is goed. Wat willen tankautobestuurders vrijdag gaan doen om actie te voeren? Langzaam rijden. Dat is goed. Welke instelling hield documenten achter voor de commissie De Wit? Uh, de Nederlandse bank. Dat is goed. Van welke acteur gaat Vanessa Paradies scheiden? Uh, pas. Johnny Depp. Hoe heet de Nederlandse scheidsrechter die niet meer op het EK zal fluiten? pas, dat is goed. Met welk oud-politicus zat zangeres Do in een auto tijdens de Porsche Challenge Classics? Bas. Jan-Peter Balkenende. De auteur van The Color Purple wil niet dat het boek in welke taal wordt vertaald? In het Arabisch. In het Hebreeuws. Wat mogen BN'ers niet doen in het nieuwe tv-programma Ik Gaat het Dat is goed. Welke artiest verzorgt zondag de allereerste show in het Ziggo Dome? Nee, Marco Wie geeft het commentaar bij de finale van het EK voetbal? Uh, Jurgen Grutter. Dat is goed. Oei, ik ben heel benieuwd. Want uh, het moesten er zeven zijn om over die 54 heen te komen. En ik heb goed nieuws, want het zijn er, het zijn er acht. Ja, het nou, ja. moest er ook acht zijn trouwens. Dus ja, acht nee, zijn. Nee, ja nou U hebt het precies aan de, aan de score voldaan. Uh, dus u komt op 56 en daarmee topscore deze week. Uh, maar er komen nog twee kandidaten, morgen en zondag. Dus het wordt nog even spannend. U krijgt van ons het normale prijzenpakket mee uh, voorlopig. De kaarten voor beeld en geluid en dat mooie boek. Um, en dan afwachten of uh, dit genoeg is voor de 300 euro die we dan mogen overmaken. We wachten het af, maar ik denk dat er wel een andere kandidaat overeen zal gaan. We gaan het zien. goede reis terug naar Dordrecht in ieder geval. Dank u vriendelijk. Dank u wel voor het komst. succes met het programma. Dank u wel. Wij gaan verder met het programma en wel met de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Het aantal mensen dat hulp nodig heeft in Syrië is volgens de Verenigde Naties opgelopen tot anderhalf miljoen. Eerder had de VN het nog over 1 miljoen. Syriërs die dringend behoefte hebben aan water, voedsel en medische hulp. Het geweld in Syrië escaleert en steeds meer mensen slaan op de vlucht, zegt de VN. In Nieuwegein hebben we 5000 adressen in de wijk Vreeswijk weer stroom. De andere wijken zitten nog steeds zonder elektriciteit. Dat zijn ruim 13.000 huishoudens. Hoe lang de problemen nog duren is niet duidelijk. Mogelijk zijn ze pas morgen of zondag opgelost. Twee grote banken die zijn afgewaardeerd door Moody's... hebben kritiek op de werkwijze van de kredietbeoordelaar. Moody's verlaagde gisteren de rating van 15 banken. Maar volgens de Royal Bank of Scotland en het Amerikaanse Citigroup... kijkt Moody's te veel naar het verleden... en houdt het bedrijf geen rekening met de huidige verbeterde toestand van de banken. En Tennisse Robin Haase speelt in de eerste ronde van Wimbledon... tegen de Argentijn Juan Martin Del Potro. Op de wereldranglijst staat Haase 40ste, Del Potro is nummer 9. Aranska Rus komt uit tegen Misaki Doi uit Japan. En debutante Kiki Bertens ontmoet in de eerste ronde de Tsjechische Lucy Safarova. zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. 66 voorman Alex zal een pechteld straks over de kandidatenlijst waarmee die partij de verkiezingen ingaat. En hoe lang duurt nog die stroomstoring in Nieuwegein? dit Alpha beat and fascination zo heet het liedje. In Nieuwegein zitten nog steeds ruim 13.000 huishoudens zonder stroom. Gisteravond sloeg de bliksem in bij twee transformatorhuisjes. Paul Sanders is op het gemeentehuis van Nieuwegein. Paul, wat is daar verteld? Daar is een heleboel verteld. Er is uiteraard verteld uh, ja, wat er nu allemaal te doen staat in Nieuwegein. Wat mensen kunnen doen om uh, het leven nog een beetje draaglijk te maken zonder stroom. Radio luisteren, dat kan uh, alleen met een radio uh, met batterijen. Maar uh, laten we eerst even teruggaan naar het begin. Namelijk gisteravond. Uh, de oorzaak van die stroomstoring. Achter de tafel vandaag... Uh, er was een persconferentie ongeveer een uh, half uurtje geleden begon die. Daar zat onder andere ook meneer Blom, directeur marktoperaties van Stedin. En die uh, ging nog even terug naar gisteravond. En wat nou precies de oorzaak was van die stroomstoring? In de loop van gisteravond, vanaf kwart over negen... is er een, uh, waarschijnlijk door blikseminslag uh, de stroom uitgevallen. Dat resulteerde uiteindelijk in de loop van de avond uh, begin nacht... in dat er circa 17.000 klanten zonder stroom zaten... Uh, monteurs zijn ter plekke uh, gegaan en hebben uh, ter plekke uh, op een groot aantal plaatsen uh, grote schade aan het netwerk geconstateerd. Grote schade aan het netwerk, een heleboel mensen, 17.000 huishoudens die dus, die dus zonder stroom zaten. En het waren natuurlijk niet alleen huishoudens, dat waren ook verzorgingstehuizen, dat zijn ziekenhuizen. Nou, die zijn allemaal weer aangesloten via eh, zogenaamde noodaggregaten. Maar het blijft natuurlijk, zoals je net al zei, Dionne, dat er eh, 13.000 huishoudens nog steeds zonder stroom zitten. En speciaal voor die huishoudens is men nu aan het kijken, zo zei de heer Blom net, eh, of er nog andere maatregelen genomen kunnen worden. Wij proberen in de stations reparatiewerkzaamheden uit te voeren om daarmee stations of delen van stations weer in bedrijf te kunnen nemen. Daar waar dat niet kan zullen we in de loop van de middag noodstroomaggregaten plaatsen om daarmee de stroomvoorziening gefaseerd op te bouwen. Nou, dat zou dan inderdaad in de loop van de dag... in de loop van de middag moeten gebeuren. De hoopwet, de voorzichtige hoop, werd uitgesproken... dat vanavond, of in ieder geval uh, vroeg in de nacht... de meeste huishoudens in Nieuwegein weer, aan, uh, weer stroom zouden kunnen hebben. Maar daar werd al een flinke slag om de arm genomen. Want uh, ja, uh, men is bezig met reparatiewerkzaamheden... en hoe lang dat gaat duren is nog niet helemaal bekend. Ondertussen, tot die tijd, uh, zijn er maatregelen genomen. Uh, we hebben het al eerder gehad over de noodstroomvoorzieningen. Maar uh, er is bijvoorbeeld ook meneer uh, meer politie op straat. Dat zei de burgemeester van Nieuwegein, Frans Bakhuis, ook zojuist tijdens de persconferentie. We hebben vandaag uh, extra inzet van de politie uh, in de wijken waar geen stroom is. Er wordt meer, uh, meer gesurveilleerd. Uh, er worden noodvoorzieningen getroffen. We hebben in beeld gebracht uh, welke mensen uh, zulke hulp nodig hebben dat die uh, door de zorg geleverd kan uh, worden en moet worden. Daar gaan we ook naartoe. En als die mensen... Als er mensen zijn die noodhulp nodig hadden en 112 gebeld hebben... is die ook, ook geleverd. Zelfs in situaties waar dat in het verleden... of in een, een normale situatie niet nodig is, hebben we dat vandaag wel, wel gedaan... Nou, je ziet inderdaad, als je door uh, Nieuwegein loopt... zie je ook her en der wat politiewagens rijden. Je ziet uh, brandweerwagens rijden die eigenlijk min of meer aan het surveilleren zijn. Kijken of ze mensen kunnen helpen. En tot die tijd is het vooral heel erg lastig voor de particulieren. Maar dan hebben we het natuurlijk niet over de bedrijven. De winkels die niet open kunnen of die uh, uh, waren in hun koelkast hebben liggen... of een vrieskist hebben liggen die aan het bederven zijn. Nou, dat gaat een heleboel geld kosten. Want deze stroomstoring heeft een flinke schade veroorzaakt. En daar werd ook nog iets uh, over gezegd tijdens de persconferentie. Dat zei opnieuw meneer Blom, directeur marktoperaties van Stedin. Particulieren worden automatisch gecompenseerd via een wettelijk vastgestelde regeling. Die gaat in na vier uur stroomonderbreking. Voor bedrijven is die regeling er niet. Daarbij is ook het advies om ook naar de eigen verzekering te kijken. En ook bij schade kan er contact worden opgenomen met Stedin. En de verwachting is dat dat uh, de komende tijd flink zal gebeuren... want een heleboel winkeliers ja, hebben schade opgelopen... omdat ze niet open konden vanwege die stroomstoring. Samenvattend, uh, er komt weer stroom, dat sowieso. Dat hoopt men dat dat vanavond allemaal uh, gaat lukken. Maar het zou ook wel eens kunnen dat het uh, laat in de nacht... en misschien wel vroeg in de ochtend kon, uh, wordt... voordat iedereen in Nieuwegein weer stroom heeft. Dankjewel, Paul Sanders. Een uh, grote stroomstoring met uh, enorme gevolgen. D66 heeft de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen bekendgemaakt. COC-voorzitter Vera Bergkamp is de hoogste nieuwe binnenkomer op plaats vijf. En verder eigenlijk weinig verrassingen op de lijst. En nummer 1, dat was ook geen verrassing, is Alexander Pechtold. Hij is de lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Dag meneer Pechtold. Goedemiddag. Ja, weinig verrassend. Uh, dat is ook uh, misschien wel positief. Ja, er zit nog steeds groei in D66. Dus de hele fractie, de, de huidige negen, Borst van der Ham, had al aangegeven niet door te gaan. Maar die andere negen, die willen allemaal door. En uh, zoals het zich nu laat aanzien, kunnen we dat ook met een, uh, met een aantal ja. mensen gaan versterken. Gemiddelde leeftijd 42, hebben we even snel uitgerekend. Top, ben, dan u, ben... zit ik inmiddels bij de oudjes. Ja, <laughs> maar bent u daar tevreden over? Had het niet nog iets jonger moeten zijn misschien? Nou, het is van 30 tot 62, uh, zeg ik nu uit mijn hoofd, in de top 25. En dat, uh, ik denk dat het een goede afspiegeling is. De jongste is uh, Sjoerd maar Schurzma, een jongen die uh, diplomaat is, maar die al in Oeruzgan heeft gezeten, in Soedan. Uh, en die nu in, uh, in Ramallah in oost Jeruzalem zit, uh, ja. een, iemand die de wereld wel gezien heeft en die op die leeftijd dat ook mee terugneemt nu naar Den Haag. En een mooie naam ook. Ja, ja. Ach, en het gekke is nog, hij heet Sjoerd Wiemert Sjoerdsma... en hij komt uit Limburg. Kijk <laughs> aan. Uh, even over die hoogste nieuwe binnenkomen. Dat is uh, de COC-voorzitter, Vera Bergkamp, uh, plaats vijf. Waarom hebt u voor haar gekozen? Uh, Vera Bergkamp is uh, heel maatschappelijk actief, natuurlijk. COC, dat springt er gelijk uit. Maar is ook iemand die voor D66 al in de lokale politiek van Amsterdam... het nodige heeft gedaan. Die rond arbeidsrecht uh, uh, ook het nodige meeneemt. Uh, en, en echt een, een, een vrijzinnig democrat. En die hadden we ook weer nodig na het vertrek... van. Boris van ja, Ze zei in een interview met de NRC dat ze nooit voor de weigerambtenaar zal stemmen. Ook niet in het belang van de coalitie, mocht u in de regering komen. Wat hebt u daarop gezegd? Dat vond, vond ik heel verstandig van haar. Ja, u, dat, dat mag gewoon. Zij mag zich aan de fractiediscipline onttrekken. Nee, ik neem aan dat dat nooit een probleem gaat worden. Dus ook niet voor haar en zeker ook niet voor mij. Dan is er nog een, een, een andere hoge nieuwkomer, Paul van Menen. Dat ja. is een, een schoolbestuurder. Ziet u in hem de vervanger van Boris van der Ham als het gaat om onderwijs? Uh. Al is uh, iemand die ik goed ken. Want hij is nu fractievoorzitter uh, van D66 Leiden. Een fractie die daar tien zetels heeft. Uh, Uw oude stad, hè? Mijn oude ja. stad. Het is, zelfs, het is zelfs iemand waarmee ik in de straat heb gewoond. Ja. <laughs> dus o, zo gaat het dus bij D66. Dus ik ken het, hem heel ja. goed. Nee, het is iemand waar ik al jaren contact mee heb. Maar ja, iemand die nu, wat is die, 57... Ja, een, een behoorlijke onderwijscarrière achter zich heeft. Van wiskundeleraar tot, uh, tot uh, rector en bestuurder. Uh, en D66 wil... het. Het, het, het onderwijs hoog houden. We gaan er ook in het verkiezingsprogramma... wat we morgen presenteren laten zien... dat we er ook weer geld in gaan investeren. En iemand die zo uit de praktijk komt... die, die kan ik goed gebruiken. Zit er nog verder verrassing in dat verkiezingsprogramma? Er luistert toch niemand naar Radio 1 op het moment. Dus... Nou, nou, nou, nou ik zou doe zeggen... je zelf niet tekort. <lacht> ik zeg, uh, ga je gang. Nee, morgen gaan we dat allemaal ja, presenteren. Noem eens één een leuk, een leuk nieuw dingetje. Dat is altijd leuk bij D66. Nee, het allerbelangrijkste is dat we de... Overheidsfinanciën op orde gaan krijgen, maar dat op een verantwoorde manier. Uh, ik ben heel erg blij dat ik u nu ga aankondigen dat D66 dus gaat investeren in ja. onderwijs. Uh, terwijl er dadelijk miljarden bezuinigd moeten worden. Maar wijkt u erg af van dat, van dat vijf partijenakkoord? Want daar zien we steeds meer terugtrekkende bewegingen van de partijen die daaraan meedoen. Nou, die door D66. En ik denk dat dat een van de belangrijkste. Houdingen is die ik uh, graag met de partij de komende weken wil innemen. Er zal, uh, en daarom zei, noemen ze een leuk dingetje, er zullen weinig leuke dingetjes zijn. Mm. We gaan niet roepen van we gaan nu 135 rijden of dat soort dingen. D66 wil weer groeikansen bieden. Dat betekent dat we de komende jaren ons veel op Europa zullen moeten richten. Uh, ik snap de gevoelens van mensen dat Europa vaak als te snel... en van diplomaten en politici overkomt. Uh, maar vanuit die gevoelens die ik serieus neem... wil ik laten zien dat uh, Brussel misschien nog wel belangrijker wordt dan Den Haag. Maar dat, dat, zal, dat zal best moeilijk zijn, denk ik. Deze D66 zegt volmondig ja tegen Europa. Maar inderdaad, zoals u al, zelf al zegt... dat anti-Europa-sentiment, dat leeft wel... Ja, sentimenten moet je, uh, moet je naar luisteren. Ik heb op het afgelopen jaar een boek geschreven over de kiezers van de PVV. Henk, Ingrid en Alexander heb ik het maar eens genoemd. En dan proef je dat soort gevoelens. Maar als je met mensen in discussie gaat en ze wijst op de welvaart, de vrede, de veiligheid die Europa gebracht heeft... dan Ga ik mee in de kritiek op wat er met de bank is misgegaan en dat overheden te langzaam hebben gehandeld. Maar het betekent wel dat we vooruit moeten. We kunnen ons niet veroorloven om stil te staan. Nederland verdient er veel aan, maar heeft er ook heel veel andere zaken aan te danken, zoals die veiligheid. En ja, ik, ik ga niet mee met de tijdgeest. Ik, ik denk dat D66 eh, altijd het eigen verhaal heeft verteld. Maar die mensen kleuren wel dat vakje weer rood, waarschijnlijk van de PVV. Dat zullen we zien. We gaan de komende weken de debatten in. Daar zie ik ook echt naar uit. Ik zou willen dat de premier zich nou ook eens een keer uh, meldt. Of beetje, dat die... Een beetje stil, hè? Nou, het, het stoort me dat, uh, dat, dat hij nu niet uh, de kansen pakt... die er nodig zijn op het Europese fonds. Uh, je ziet dat uh, Hollande een, een wat rare economische koers in Parijs aan het varen is... door het verlagen van de pensioenleeftijd. Uh, daar, uh, daar, daar moet hij eigenlijk nu bovenop zitten, want Merkel... Olanden die gaan dadelijk beslissen wat er in Brussel gebeurt. En dat is belangrijk voor Nederland. Dus als hij niet in, in Nederland wil debatteren met collega-lijsttrekkers, laat hij daar dan zijn tijd aan besteden. En ja, bijvoorbeeld zo'n bezoek aan Merkel deze week, ja, daar komt dan eigenlijk niks concreets uit wat hij daar nou heeft, uh, heeft gepresteerd. U staat in een peiling op het moment op, ik dacht 15 zetels. Het ligt een ja. beetje aan welke pijl, uh, meester je, je volgt. Maar goed, laten we dat als gemiddelde nemen. Is dat ook een beetje waar u naar streeft of moet dat nog hoger? Ik vind het een mooie basis om campagne op te gaan voeren. De SP staat op winst, D66 staat op winst. Ik zie, ik zie nog steeds veel versplintering in het landschap. Wat ik zou willen is dat D66 een, een bepalende rol kan spelen... dadelijk bij de vorming van een kabinet. Ik wil voorkomen dat er weer zo'n hachelijke avontuur op rechts ontstaat... waar liberale waarden ook nog aan de SGP worden overgelaten. En ik wil ook voorkomen dat het voorgenomen huwelijk... tussen Roemer en Samson ons ook economisch weer op de rem zet. Want staatsschuld loopt op. Uh, dat betekent voor ons allemaal en vooral onze kinderen een probleem. Uh, en daar... Daar zal toch uh, vooral gezorgd moeten worden dat die twee flanken mm. vanuit dat progressieve midden waar D66 zit verbonden worden? Maar dat betekent dus dat die niet zo makkelijk aanschuift bij uh, dat Roemer uh, Samson, zoals u dat noemt. Daar zie ik nog niet zo naar uit. Nee. Uh, kijk, de vraag is wat de Sociaaldemocraten nou daadwerkelijk gaan doen. Ik, ik ken de P van de Alten, dat is een partij waar ik goed, ook op lokaal niveau, als wethouder mee heb kunnen samenwerken. Maar ik vind. Waar ik Europa nu zo belangrijk vind... vind ik de grote verschil tussen SP en PvdA... door de PvdA zelf veel te weinig benadrukt. Hmm. Nou ja, goed, eerst maar eens die verkiezingen. 12 september, dan, dat is de echte peiling, zeggen ze altijd. Zeker. Tot die tijd hard werken en een beetje vakantie. Uh, goed zo. Nou, Veel plezier dan. En we komen u vast tegen de komende weken. Alexander Pechtold, voorman <laughs> van D66. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportshow met Diode de Graaf en Jurgen van den Berg. King, king, king. Peter Franklin in The Chain of Fools. Hij zit er weer, Tom van der Hek. Goedemiddag. Ja, ja dat kan... vraag even voor Tom. Ja, want ik, ik heb gisteren natuurlijk geluisterd. Uiteraard en, uh, uiteraard. en die vraag over de hondjes van Pim Fortuyn, ja, heb je daar antwoord op gekregen? Hoe is het eigenlijk met die hondjes van ja, Pim, Pim Fortuyn? Ja, dat hebben we inmiddels uitgezocht. was gisteren een mevrouw die belde die zei: we doen er weinig aan te weinig aan de dieren en te veel aan de mensen. Dus hoe is het met de hondjes van Pim Fortuyn? Ik moest het antwoord schuldig blijven, hè, want je moet altijd eerlijk zijn voor de radio. Maar ik heb het wel uitgezocht inmiddels. de Beide hondjes uh, zijn overleden oh. in de afgelopen jaren. Dus uh, ze hebben het leven niet meer, de beide hondjes. harde boodschap voor het weekend van mevrouw. Als die mevrouw het hoort, dan hoeft ze niet meer te bellen... en anders zou ze vandaag of morgen nog even terugbellen. En ik hoop natuurlijk dat er nog veel meer mensen bellen voor een beetje klagen. Een beetje advies of een beetje vrolijkheid, wat ze ook allemaal maar willen... in gesprek met Van het Hek 0800 1101. De lijnen gaan nu weer open. Wij zitten er klaar voor en rond half zes zenden wij het weer uit. 0800 1101. Nu draaien of drukken. In de historische rubriek van vandaag gaan we uh, zes jaar terug. Op het uh, wereldkampioenschap voetbal in 2006 kreeg een speler drie gele kaarten. Dat is een unicum. Laten we even gaan luisteren. Want hij vloot voor het eindsignaal al. En nu geeft, hij alsnog, nu geeft hij alsnog rood aan Sibulic na het eindsignaal. Nu realiseert hij zijn fout van zo even. En geeft hij rood aan Sibulic, maar dat heeft totaal geen betekenis meer. Want de wedstrijd is ten einde. Ja, dat was in de wedstrijd Kroatië-Australië. Jozef Simonic kreeg dus drie gele kaarten. De Engelse scheidsrechter Graham Pool was na de tweede gele kaart vergeten... een rood te geven en gaf die rode kaart alsnog na het eindsignaal. Aan de telefoon oud-scheidsrechter Dick Jol. Meneer Jol, goeiemiddag. Goedemiddag. Dat is toch een met drie gele kaarten voor één speler. Ja, dat is, dat is zeker unicum. Drie keer geel uh, is rood. Ja dat, ja. Is, ja, dat is twee keer <laughs> geel rood. <hè? laughs> ja, wat idio het is een idiote vergissing, toch? Ja, het kan ook zijn dat hij uh, bij de eerste gele kaart een verkeerd nummer heeft genoteerd, een ander nummer heeft genoteerd. En bij die tweede gele kaart het juiste nummer heeft genoteerd. Maar ja, daar stond nog geen kaart onder dat onder nummer. En daar zal hij dus gedurende de wedstrijd nog wel aan herinnerd zijn. Ik bedoel, man vierde man onvergind door een official wat water. En ja. Ja, dat hij alsnog een rode kaart trekt, ja, dat is eigenlijk, ja, die staat zwaar voor joker, laat ik het zo zeggen. Ja, een bizarre fout lijkt mij. Kunt u zich voorstellen dat zoiets kan gebeuren? Uh... Nou, bij uzelf misschien? Nee, <laughs> nou, het is me eigenlijk niet overkomen. Maar je hebt, je hebt je assistent die je misschien meeschrijft in je vierde official Dus het, het, het was een beetje een vreemd verhaal. Ja, maar hoe zit Ik dat wil... eigenlijk? Als, heeft, je ziet die scheidsrechter altijd die gele kaart pakken en dan schrijft hij daar ook... Heb je altijd gewoon een setje gele kaarten bij je ofzo? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, je hebt je, je, je notitiekaartje bij je waarmee je schrijft de, thuis of de uitdruk het nummer geel of, uh, geel of rood. Oh, ja, dat dus ja. nummer schrijf je op zoals als het geel geeft nummer 16 dan zet je er een... Dan schrijf je op een geel nummer 16 ja. en nou ja, komt zijn tweede. Ja, dan, is het, dan komt een rode achteraan. Maar als hij uh, een verkeerd nummer heeft genoteerd. Bij de, de eerste kaart, daar, dan kom je in het probleem natuurlijk... als je toevallig diezelfde speler weer ja. een kaart moet tonen. Ja. ja. ja. Een, een, een, een vreemde fout van Graham Poole, uh, dat was de scheidsrechter. Wat is er met hem gebeurd? Nou, Graham Paul heeft niet zo lang daarna ook zijn internationale carrière beëindigd. Dus hij heeft niet door een grote uur gefloten. Nee. Maar dat komt, dat komt wel door zo'n fout. Zo werkt dat. Volgens mij was Kremel aan, aan de leeftijd. dus dat hij niet, niet meer een grote oeie kon deelnemen. Maar uh, hij is wel, denk ik... Uh, ik voor me Calarine is hij wel een aantal maanden... Zeg maar, uh, in de koelkast gezet pa, qua wedstrijden. Dan krijg je even niks, hè? Ja. Nee, precies. Zo werkt het ook. Want we, we, we kijken nu naar het Europese kampioenschap. We hebben dat glaszuivere doelpunt van Oekraïne gezien. Hè? Wat, wat, wat geen doelpunt werd. Ja. Uh, ja, de scheidsrechter heeft nu gezegd... Ja, het klopt. Ik heb een fout gemaakt. Is het dan ook over en uit voor zo'n scheidsrechter? ben je daar bezig. Dus ja, dan ben je weer eh, ook zeg maar, het slachtoffer. De zaak is van je 65 zesde officie, of je 4 official, of je assistent als schijzer. Dan kun je daar niets aan doen, maar je bent als team. En dan zeg maar, dan gaat je team eruit. Want ja, ja die druk op jou als schijzer wordt veel te groot bij een volgende wedstrijd. Ja, wat, wat vindt u eigenlijk van het scheidsrechterniveau van dit uh, Europese kampioenschap? Nou ja, we hebben we begonnen, zoals ik al meerdere keer heb Heel, heel vervelende eerste wedstrijd was van, nou nee, dit gaat het niet worden. Toen ging het heel goed. En dan met de laatste wedstrijd krijg je dus weer het verhaal. Uh, ja, uh, Stuart die mist een, een donkerrode kaart. Uh, ja. Kassai die mist een, een doelpunt. Ja, dan is het weer heel, heel, heel, heel matig geworden, zeg maar. Ja, zijn er, uh, ja twee jaar geleden hè, hadden we in Zuid-Afrika het doelpunt van, uh, van Engeland. Die hebben nu revanche, zeg maar. Oh. Uh, wat zijn de eerste uh, bizarre fouten die nog meer in uw hoofd opkomen? Van uh, scheidsrechters, in, in vorige toernooien? Uh, nou ja, dat was heel lang geleden ook onze grote vriend Eriksson... die Maradona moeilijk over te maken met zijn hand. Ja. Ja, om, ja. om maar eens iets te noemen, ja. ja. god, ja. Een, een, een, hele, een hele mooie, de, de hand van Maradona, de hand van God, zeiden ze. Ja. Ja. Wat, is Hef, wat is eigenlijk uw eigen grootste blunder? Ja, die ga ik jou niet vertellen. Ah, <laughs> Dat is jammer, daar was ik zo benieuwd ja. naar. Maar Dick Jol heeft toch nooit blunders gemaakt? Nee, fouten, dat is vergissingen. Oh, okay. Weet je, Tonnen, dat is nog eenmaal zo. Nee, je, je maakt allemaal fouten en in keer dan leg je een, dan geef je een strafschot en dan blijkt dat het er net buiten is. Ja, dat is dan een, een inschattingsfout. Dat is ja. hartstikke vervelend, we maken gewoon allemaal fouten. En nu vind ik gewoon het verhaal. Tien jaar geleden pleit ik op een doellijnbewaking. Ja. Want je ziet wat er nu gebeurt. Ja. En de vierde en de, de, de vijfde zesde official, ja, met alle respect dat zijn mensen. Ja, het gebeurt dus. Toch. Hij staat op 5, 6 meter. en Toch gebeurt het. Ja. Goed. Jol, Hartelijk bedankt. En ik blijf vragen naar die uh, grootste fout in uw carrière. Uh, ik ga hem hier misschien wel een nestje. <laughs> <laughs> ik ben benieuwd. Hartelijk doei. dank. Graag gedaan. Doei. Voor vieren dan nog even. Want dan kunnen we het stiekem <laughs> toch even bespreken. Zo meteen het Media Forum. Dat doen we vandaag met Willem Schone. De hoofdredacteur van Trouw. En Tjeu Fase Die werkt bij het Financieel Dagblad. Tot straks. Vanavond, van half acht tot acht, live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, Politiek aan Zee. Deze week bij ons de gast Josias van Aertsen, burgemeester van Den Haag en lid van de VVD. Het is een mooie, het is een goede stad, het is een groene stad, het is een wereldstad aan zee. Vanavond, van half acht tot acht, Kees Boonman en Margriet Vromans, met Politiek aan Zee. Op Radio 1.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 Ik heb wel graag dat je me een beetje serieus neemt. Score met groenten. Speel de na game op naapje.nl na Bespaar kostbare tijd en geld met het nieuwe communicatieplatform van BouwConnect. Deel tekeningen en documenten met uw bouwteam en voer samen overleg in de digitale bouwkeet. Start het efficiënte samenwerken nu en ga naar bouwconnect.nl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 Dit is Radio 1.